Een jihadverdachte moet een jaar de cel in omdat hij aan het leren was hoe hij bommen moest maken. Via Facebook vroeg hij om video's over het maken van explosieven. Ook schreef hij een recept voor het maken van een flessenbom op. Het Hof in Den Haag, achterman van 28 schuldig aan terroristische training. Hij wilde de bommen volgens het Hof gebruiken voor een aanslag op agenten of een ambassade. Verzekeraar Egon komt als eerste met een algemeen pensioenfonds.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 Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij de Uithof drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De ook is dicht, levert niet zo heel veel vertraging op. Bij Alphen aan de Rijn is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Verkeer van Leiden naar Utrecht, uit het beste om, via Den Haag. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Weet je, weet je wat ik wel eens denk? Ah, weet je wat ik echt wel eens denk? Het is een complot. <lacht> ja, dan zie je al die bladen zo. Lalalala, de een nog lalalala. Dan de andere zie je zo op een rijtje liggen. Dan denk je, het is een complot van iets of iemand. Ja, van een of andere hogere instantie of zo. Van een of andere enge... Hoger in, iets tussen God en Big Brother in of zoiets. Ja, zoiets. Die daar dan een soort monopolie in heeft of zo. Om de soort in stand te houden, zoiets. Ik denk, ik denk wel eens dat die bladen gesubsidieerd worden of zo. Om ons te laten denken dat het leuk is om je voor te planten. Zoiets engs. Zoiets engs. Om ervoor te zorgen dat wij niet uitsterven. Zoiets engs. Ja. Ja, ik bedoel waarom wij niet uit zouden mogen sterven... Ja, dat, dat gedeelte van de complottheorie heb ik dus nog niet helemaal rond. Moet ik eerlijk erbij zeggen. Want ik bedoel, stel dat wij er in één keer niet meer zouden zijn. Dat er helemaal niemand meer is op de wereld. Wie mist ons? Nou, ik bedoel, wij al helemaal niet, want wij zijn er niet meer. Sterker nog, ik denk dat links en rechts de vlag uitgaat. Ik denk het wel. Ik denk dat er links en rechts opgelucht adem gaat... Uh gaat worden als wij er niet meer zijn. Dat er allerlei dieren echt zo... Jeehoe, zo. Ja, kunnen die vissen weer zo'n beetje door die zeeën zwemmen, een beetje relaxed, zo. La, la, la. Ja, kunnen die olifanten weer een beetje ontspannen, zo. Tudududu, zo'n beetje... Ja, door die banjeren, weet je. Kunnen die schapen weer zo'n beetje... Zo'n beetje... Uw, met die... Uw, met die, die schapen zo... Zo'n beetje ja, weet je, met die lammetjes zo'n beetje door de wei, uh, zo, Ja. Hè? ja. Nee, ik probeer het even het geluid te karakteriseren. Ik, ja. Nee, maar schapen maken zo'n dat soort geluiden. Nee, dat is echt waar je denkt, wat zitten ze te doen? Maar ze maken echt dat soort... Als je iemand vraagt, hoe ze een schaap na... Dan doen mensen vaak... Mm, ja, maar dat is eigenlijk meer een lammetje of zo. Of, of een geit of zo. Ja, maar schapen maken een beetje... Dat probeerde ik net ook een beetje te, te, te karakteriseren. Die maken een beetje, een beetje een beetje balende, menselijke geluiden. Hele menselijke... Ja, een beetje depressieve, oude mannengeluiden eigenlijk. Weet je zo, ja. Dan ben Ja, ba... Ja, dat soort, dat soort geluiden. Nee, maar je moet maar eens in een weiland gaan staan met allemaal schapen. Met je ogen dicht. Het is net of er om je heen allerlei mensen ontzettend de pest inlopen hebben. Ja. Ze, ze blijven je ook altijd recht aan. Ik vind zulke goede beesten. Ze blijven je ook altijd recht aankijken. dan stop je met je fiets. Tenminste, ik wel altijd. Want ik vind, en er komt er altijd eentje naar je toe. En, ik, en, en die doet zo... Ik vind ze leuk. Ik vind leuke, ik vind leuke beesten. En dan loop je weg en dan hoor je zo. <coughs> ja. Dat je denkt, nou, dan gaat iemand iets belangrijks zeggen of zo, maar dan is het gewoon een schaap. Ja. Dat <coughs> doen ze ook. Ook <coughs> echt net, Zeg <coughs> maar. Het is echt zonde. Ik vind ze leuk. Nou. Ja. Weet je, weet je wat ik wil ze doen? Hé. Nee, maar. Weet je wat ik wil ze doen? Maar dat moet je. Maar dat moet je. Miss ik iets? Nee, maar weet je wat ik dus doe? Maar dat moet je dus niet verder vertellen. Maar dat, dat is een tip. Dat is eigenlijk een tip. Dat moet je thuis ook maar eens doen. Dan zit je op de wc s'ochtends. Ja. Ja. ja, jullie ook. En dan, ja. en dan, ja. en dan, en dan ben je zeg maar, al goed bezig geweest. Ik probeer het heel netjes uit te drukken. Maar dat er echt wel wat in die pot ligt. Zou ik maar zeggen. Ja. Ja. En, dan, en dan dat je dan niet meteen... En dan ben je van jezelf ook al een beetje klotserig en stinkerig en zo. Ben je nog niet onder de douche geweest. En dat je dan niet meteen actie gaat ondernemen en zo. Maar dat je nog heel even blijft zitten zo in die compacte lucht zo. Even zo. En dat je er dan zo achteraan nog even zo doet. <tie> ja. ja. ja. Daar kan, kan geen therapeut even dat scheelt je honderden gulden, dat is echt waar, scheelt je honderden gulden. Moet je maar één keer in de week zitten doen, dat scheelt je honderden gulden. Je kan er weer helemaal tegenaan. Wat was ik nou aan het... Uh... Ik was iets heel anders, ik was iets heel anders aan het... Oh ja, dat was, ja, dankjewel. Dat, dat was, dat inderdaad, dat, ik denk dat er geen dier is dat ons mist. Dat wou ik eigenlijk maar zeggen, ja, het is verder niet heel belangrijk. Maar ik denk, dat, ik kan me nou geen dier voorstellen dat zegt, hey, God, wat jammer dat die mensen er niet meer... Uh... Niet meer zijn, nee. Nou, ik kan me nou echt geen, geen, geen worm, geen, geen, geen, geen, geen mus, geen, geen kip. Ik kan me nou geen geen geen, giraf, geen geen vogelbekdier. Nee, ik kan me nou geen egel voorstellen die zegt... Hey, wat, God, God, wat jammer dat we nou niet meer uh, platgereden worden. Ja. Ik zit echt te denken, ik weet niet of je het ziet, maar ik kan me nou... Ja, jawel. Jawel, ik denk... Jawel, er is, geval, er is in ieder geval één dier... wat in het begin een beetje ongelukkig zal zijn. Een beetje de weg kwijt zal zijn. En dat is natuurlijk het paard van Ankie van Grunsven. Ja. Zo, hoe heet die? Bonfire. Zo'n paard is bonfire. Ik, de, ik, denk, ik denk dat bonfire zo... in het begin een beetje op niks of zo'n beetje, weet je wel, zo... Ja... Ja, van waar zag ik nou heen als Anki niet. Uh... Ja. Nou, zou ik deze dan nog maar weer eens een keertje doen? Of zou... Ja. Ja, ik denk dat Bonfaar echt heel ongelukkig is in het begin. Maar ja, ik denk dat hij na een paar weken ook denkt. <totstutters> Ja, Brigitte Kaandorp, uh, leuke conferentie. Uh, ja, misschien lekker volgende week bij onze laatste uitzending van deze maand, En uh, Wat mij betreft voor het zomerreces ook even de laatste uitzending. Wat Sands voor kluns betreft dan. Volgende week niet? Volgende week wel, ja. Oh, volgende week, ja. ja, ja. ja dan wordt het de laatste, hè? Ja. ja. Nou, ja, niet te hopen natuurlijk. Maar goed, nee. in ieder geval voor... <laughs> voor de zomerstop. voor, voor de zomerstop. <laughs> maar uh, jij hebt nog goed nieuws voor de luisteraars? Heb ik dat? Ja, want uh, het regent er wel, maar jij brengt dan zonnestralen oh, mee. Ja, dat, dat kan ook regenen. Ja. Zo is dat. Ja, ja. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon.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 Ja, het regent, zonnestralen, acte en de munt. Wat een uh, lekker nummer is. Ja. Dan moet je meezingen, hè. Dan nodigt het echt toe uit. Ook een ja. duo wat, wat al uit elkaar is weer helaas. Ja, zonder, en, uh, Afzonderlijk ja. hun uh, solo-carrière zijn begonnen. Ja, ja. Zo ja. komt dan alles een eind, Charles. Zo zaten ook, ja. ook aan de kofferbakmarkt uh, van afgelopen zaterdag. Daar was ik dan eventjes. Ja. Uh, s middags, nee, ik was eerst ochtends, vroeg. Ja. Om half tien kwam ik, uh, kwam ik uh, binnen rij hier in Zandvoort. En ja kwam het net met bakken kwam het naar beneden en, en er stonden twee mensen die hadden toch hun spulletje uitgestald en het allemaal af te dekken oh, met plastic en achter oh, ja. en koud en, want ja. uh, uh, uh, onze collega Maurice Mulder had gevraagd of ik wat, wat filmpjes wilde maken maar ja, ja. Het was gewoon, uh, er was gewoon niemand dus, nee, <laughs> nee nee maar inmiddels ben ik teruggekomen toen was het wat zonniger ja en toen heb je wat uh, plaatjes kunnen schieten. Ja, heb ik wat plaatjes kunnen schieten. En dat kwam waarschijnlijk ook omdat Joop onderweg was. Want die heeft ook wat, wat, wat meegemaakt. Ah, ja? Joh, Joop? Ja, ja. ja, toen ik naar buiten ging, werd het mooi weer uiteraard. Kijk, Ja, natuurlijk. En zo werkt dat gewoon, Joop. Jij moet gewoon niet binnen blijven. Goedemiddag. <laughs> goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag mevrouw weer. En luisteraars uiteraard. Ja. ja want dat was met ziekentje wel, hoor. Nou, Goed, hè. Uh, De pop-up uh, uh, en uh, alles wat daarmee vasthing. Het was een drukte ja. van je welste voor jou, denk ik. Ja, niet ja. alleen van mij, want ik vond het ook in de dorp gewoon lekker druk. Ja. De terrasjes zaten goed vol. Zeker. Strand was het wat minder, maar ja, die wind ja. was ook wat stris van zee natuurlijk. Met name ja. zondag was dat het geval. Zaterdag was het te harde wind, dat neem ik aan. Ja. Uh, ik ben bij een paar dingen geweest die echt windstil eigenlijk hadden moeten zijn, die niet door zijn gegaan. Maar goed, mm. uh, het was een, een, een topweekend weer. En, uh, uh, maar uh, het, het was toch anders dan vorig jaar. Vorig jaar was de primeur van de pop-up weekend. Ja. Dit jaar was het anders. Ik, ik, ik, ik heb een ander gevoel erover eigenlijk. Oh. Uh, vorig jaar was het wat, wat voor ons spontaner. Um, ja. um, dit was eigenlijk al van tevoren aangekondigd. Men kon erover nadenken. Vorig jaar had het een korte periode. Moeten ja. dingen verzinnen. Ja, ja. Toen is ook bijvoorbeeld het wereldrecord Haringhappen. Ja. Uh, is gesneuveld. Is <laughs> En dat is ook echt heel... Een korte dag is, is dat georganiseerd. Ja. Dat was geweldig. Dit ja. jaar was het anders. Er waren uh, kleinschalige evenementen. Ja. Hele leuke evenementen. Wat minder leuke. Maar dat kan aanzienlijk anders. Dat is uh, inherent aan wat je, uh, aan wat je organiseert. Ja. Maar ik ben bij, bij, niks, bij niks aantal dingen geweest. want ik zeg nou dit was grandioos. Ja bijvoorbeeld, wat ik een van de leukste dingen vond, was het oppimpen van de boulevard. En daar heb ik het niet over de boulevard voor het Van Venemaplein, dus de boulevard de Vervoosje. Ik heb het over de rest van de boulevard. Met name dan eigenlijk het gedeelte vanaf de Pelles Hotel de Noord in en vanaf de Rotonde de Zuid in. Daar staan dus een paar haringkramen, haringventers. En die hadden terrasjes neergezet, die hadden parasols erbij... Ze hebben uh, zelfs van die palmbomen die ook op de bloedwaarde staan, hebben ze uh, gehuurd. Een en hele grote een, vlaggen. Een mee, <laughs> ja, en die hebben ze hun stal mee aangekleed. Ja. En dat was geweldig, dat was ja. leuk. Ja. En ik hoop, ik hoop echt in de hemelsnaam dat ze toestemming krijgen om dat permanent te gaan doen. Ja. Want in feite is het alleen maar gedaan voor het poppenweekend. Ja. Of de gemeente daar aan een vergunning aan vastkleedt. Dat weet ik niet. Ik mag het alleen maar hopen. Want ja, maar ze hebben wel echt, echt in ieder geval uh, even, even duidelijk een statement gemaakt over ja. hoe, ze, hoe, ze, hoe het ook kan. Hè? Ja, dat hebben ze zeker. mooi even, een, uh, even laten zien. Ja. En Dan hebben ze nog een, een, een koor georganiseerd. Ja. Dat, uh, dat begon dan bij de, de harenkraan van, uh, van kroonvis ja. uh, tegenover de watertoren. En die gingen dan in etappes bij al die haringventers tot aan Broemedaal aan zee toe gingen ze zingen. Ja. En dat was gezellig. Er werd gedanst. Het ah, was hartstikke leuk. leuk. Ja. Ja, dus en, ook geslaagd. Uh, ja, geweldig. Ja. Helemaal goed. Ja. Um, um, Patrick Berg, die, heeft bijvoorbeeld, die, die staat daar naar zo'n rand, die, de afscheiding tussen de reep en de boulevard, weet je wel. Ja. Daar heeft hij speciaal kussentjes voor laten maken. Oh? Die kunnen daarop ah. vastgemaakt worden en dan kan je ah. erop zitten. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Ja. Die worden heel veel gebruikt. Die ja. rand wordt in ieder geval heel veel gebruikt. Ja. En. Uh, ja, het staat ontzettend leuk. Ja. Hij heeft, ze kwam ook... net zoals zijn broer eigenlijk... rood, wit, blauw gedaan. Ja. Nou, die kussentjes zijn ook rood, wit, blauw. Ja. Uh, eenheid. Ja. En maar ook... Um... Wat er ook bijvoorbeeld bij, uh, bij Fish Moor gebeurde, dat uh, daar, daar ging, er werd, kwam toevallig, toen dat koorde zong, ja. een hele grote groep Duitse, ik denk dat het voetballers waren, ja. uh, kwam langs huppelen. Ja. Uh, jongens van een jaartje of uh, 18, 19, 20, ja. 21, en die gingen polonaise lopen. Dansen. Echt waar? Ja, oh, wat leuk. Ja, het was echt heel erg leuk. <laughs> uh, het was uh, genoeg om dat mee te mogen maken. Ja, ja, ja. Dan ja, kunnen ze nou, dan in Zuid-Frankrijk de... nog wat van leren, je toch? Ja, zo is het. <laughs> Ja, misschien ja, moeten we dat koord naartoe sturen, joh. Met, met een van de Zandvoortse visventers. houden houden hier houden Nee, maar om de vrede te bewaren bij het kampioenschap. Oh, oh, ja. Ja, ja ja, nou ja. Goed, ik weet niet of de Duitse dus daarmee hebben gedaan. In ieder geval ja. die Engelsen natuurlijk. Maar goed, dan was er daar geen wereldpolitiek nu. Nee, sowieso het. we ook nog hebben gehad, uh, ja. ook een heel groot evenement eigenlijk. Dat was ja. Cycling Zandvoort. Ja. 24 uur fietsen voor het goede doel. Ja. Um, meer dan uh, ruim 550 deelnemers, Zo. waarvan uh, een, een, een groep van een mannetje of 15 die individueel dus die 24 uur gingen fietsen. Ja. Niet in ploegen en in etsafetten, nee, die deden dat zelf. Die mochten oh. dan ook wel zwaar wat meer uh, uitrusten, maar ja. ze hebben toch in hun eentje, echt helemaal alleen, 24 uur fietst. Jemig, en, wat een prestatie. En de andere, dat waren dan de ploegen. Die gingen dan ja. in, in, in estafetta vorm. Ja. En daar is heel veel geld voor opgehaald. Hoeveel dat is, dat is nog niet bekendgemaakt. Nee. Ik weet het dus ook nog niet. Ik kan het niet bekendmaken. Ik kan het ook niet in de krant krijgen. Ja, dat horen we misschien dus volgende, week volgende week van je. Ja. ja, dat denk ik ook wel. En uh, dat, uh, dat is dus ook een geslaagd weekend geweest op het circuit. Ja. En het was eigenlijk een, een stiltebod van het circuit toen het... Uh, een paar jaar geleden, vijf geluidsdagen erbij kreeg. En dit hebben ze terug willen doen ja. uh, aan uh, richting degene die uh, altijd lopen te klagen over het geluid wat van het circuit. Vond. Natuurlijk komt er geluid vanaf, dat weet ik. De meeste zandvoerders zijn er heel gecharmeerd van, ja. maar niet iedereen. Nee. En dat, dat kan ook niet. Gelukkig kan dat niet, want dan zou het een eenheidsoorzaak worden en dat is niet ook niet de bedoeling. Goed, maar dat was dus een stiltebod van het circuit. Uh, waar ben ik nog meer geweest? Oh ja, uh, bij uh, de dijk. Met, oh uh, een, ja, op het uh, Gasthuisplein. Uh, heel erg leuk. Ik vond Zo. het eigenlijk weer een afsluiting van het uh, pop-up-weekend. Ja. En het was uh, ontzettend leuke muziek. Ja. Um, weliswaar na mijn tijd, tussen aanhalingstekens en is Mijn. Maar uh, toch hele aanstekelijke muziek die uitnodigde tot zanger, dien uh, zingen, uh, dansen en noem ja. maar op. Ja. Uh, leuk publiek was erbij. En ja. uh, daar, daar was tevens een, een midzomer bierfestival aan verbonden. Ja, de bierproeverijen. Ja, Hele ja. kleine glaasjes was... allemaal. Echt leuk. Ja. ja. Stond heel gezellig. Dan hadden we natuurlijk nog glow in the dark. Ja. ja. En daar moest ik kiezen. Ging ik naar glow in the dark. Dat heeft vorig jaar in de krant uh, aandacht gehad. Ja. Of ging ik naar de finale van het zaalvoetbaltoernooi. Want dat was eigenlijk tegelijkertijd. gelijke tijd. Ja, ik oh, heb voor het laatste gekozen. Ja. En daar heb ik geen spijt van gekregen. Uh, Zaterdagavond waren er zes finales en de heel grote finale. De grote finale om de, de, de eredivisie die ja. ging weer tussen uh, uh, Berg totaaltechniek de zeemen in. Ja. En um, Hof van Holland. Beide hebben alle, alle twee hebben ze alles eerder het toernooi gewonnen. Ja. Uh, uh, Berg totaaltechniek de zeven min de laatste twee jaar, in mm -hmm. de successie. En dat werd uiteindelijk werd het uh, na een prachtige wedstrijd werd het een, uh, een overwinning, weer voor Berg Totaaltechniek. Die dus drie krachten elkaar in de Wisselbeker heeft Mooi. En deze nu mag houden. Volgens wel een nieuwe beker komen. Ja. Ontzettend gezellig. <coughs> Um, het, werd, het werd heel laat. Yves Wereldsen trap nog op. Ja. Uh, uh, Ricardo Molina, die, die draaide muziek. Ja, niet mijn muziek. Maar, maar het was gezellig. Het was ja. druk. Ja. En uh, er werd heel leuk gevoetbald. Heel belangrijk natuurlijk. Goed zo. Um, dan ben ik ook nog geprobeerd er naartoe te gaan om een droneworkshop op de slipschool. Nou, daar ben ik zaterdag twee keer naartoe gegaan. Ja. Uh, misschien dat het te hard waarde, daar had ik het net al over. Ik ja. weet het niet, ik heb het helaas niet mogen zien. Jammer. Uh, dan, is, dan is er nog een landelijke herdenking geweest van omgekomen brandweerlieden. Oh, dat ja. doen ze uh, uh, elke uh, derde zaterdag van juni, geloof ik, uit ja? mijn hoofd, ja? uh, dan gaan er twee spuitgasten, die gaan uh, een ereteken maken, Dat doen ze door mm -hmm. middel van uh, twee uh, brandstangen uh, onder druk te zetten, water te spuiten en die dan uh, hoog elkaar te laten kruisen, dat is een ereteken van de brandweer, en het is de nagedachtenis aan uh, omgekomen brandvaliden tijdens bluswerkzaamheden vanaf 1945, daar worden ze dan mee uh, Her herdacht. herdacht. Ja. En dan was er ook nog... Uh, ja, ik, ik ben nog even bij uh, Christy Gansen geweest. Bij Wine and Fire. Dat mm -hmm. was bij uh, Tent 6... Ja. Uh, nee, zeg ik dat goed? Uh, Bad Zuid, moet ik zeggen. Oké, okay. dat vier, hè? Uh, ook heel leuk. Uh, leuk ja. evenement. Daar kon je wijn proeven. En, uh, en, uh, men had kuilen gegraven waar je in kon zitten. Heel gezellig. <laughs> er was een barbecue bij. Ja, uh, typisch uh, Christi Gansen. Als er geen wijn is, dan is Christi Gansen er niet bij. <laughs> wijn er is er wel bij. Absoluut. Heel erg leuk. Uh, echt goed geweest. Ja. Ja, um, zo kan ik dan wel even doorgaan. Ik doe het niet, want uh, ik heb nog heel veel te schrijven. Ja, oké. Okay. Uh, dus uh, eventjes vanavond nog een uh, inspraakavond voor de blauwe trim. Uh, voor de Watertoor in de blauwe trim. Ga er naartoe als je erin geïnteresseerd bent. Morgen is er. En, en uh, bij uh, tent 6 is dat wel. Um, uh, ter gelegenheid van de Wereld Yogadag wordt uh, daar uh, door uh, yogi, zo heetten die, die behoefenaars, wordt er een vredesteken op het strand gemaakt. Hmm. Um, ga daar kijken, heel leuk. Uh, ga meedoen, neem een yogamatje mee, neem ma makkelijk zittende kleding mee. Ho hoe laat mee. is en, dat? Doe er nou dat is van 6 tot 7 bij tent 6. Oké. Okay. En morgen start ook nog de fietsvierdagen. Nou, hé, ja, dan zijn ook. we er weer. Ja, nou, dan uh, hebben we het uh, zo'n beetje allemaal gehad. Een mooie, mooie lichting uit al het nieuws wat is geweest. Ja, en, uh, nou ja, goed, het, ik ben er bij meer dingen geweest. Maar ja, het is om dat allemaal te gaan uitleggen ja, en, ja. en te ja. vertellen. Lees de krant, uh, donderdag, ja. maar, daar zal uh, een groot verslag in staan van het, uh, van het toch wel geslaagde poppersweekend. Helemaal mooi, helemaal mooi. We gaan hem uh, zeker lezen met z'n allen, toch luisteraars? En uh, ik bedank jou, Joop, voor je bijdrage weer deze week. En ik hoop ja, je uh, volgende week weer op dezelfde tijd te spreken. Graag gedaan, Donnie. Uh, ik zal weer... het dan alleen wat minder druk hebben. In de nou dingetje. ja, is toch ook niet zo heel erg, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. ik zie alleen maar uh, twee uh, openingen van uh, tentoonstellingen staan. Ja. Openingen in het Zandvoors Museum ja. in de protestantse kerk. Ja. Uh, ja, van het Jood Zandvoort, ja. Yep. En uh, Amsterdam uh, Beach in uh, in het Samsung Museum, maar dat is vrijdag dan. Oh, oké. Okay. Goed. En, nou, dat dan is eigenlijk, uh, ja, dan heb ik het misschien wel. Oh, culinair natuurlijk. Oh. Ja, volgende week. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Leuk, het hele weekend. Leuk, leuk. Ja, ja. Nou, ja, je, je gaat weer genoeg te vertellen hebben, want als het op eten aankomt, dan weet je het zo smakelijk te vertellen en ja, nou, ja, ja. daar, daar, daar verlies jij jezelf in, hè? Ja. Dat is een De liefde voor het eten. Ja. ja. Nou, Nee, voor het koken moet je zeggen. Oh, voor het koken. Ja. Oh, eten niet. De voor het koken. Dat is inherent een, een eraan, uiteraard. Ja, precies. Ik, ik heb liefde voor het koken. Ik ja. heb het uh, bijna 30 jaar mogen doen. Toen werd ik ja. afgekeurd. Ja, ja. En het, ja het, ik heb toen de tijd van mijn hobby me werk kunnen maken. Ja. Ik dank wel de Heer op mijn blote knieën dat ik het niet meer hoef te doen. Maar ik ben er nog steeds in geïnteresseerd. Ja, nou leuk toch? Hartstikke mooi. En uh, we ja. hopen dat je heel snel bij ons terugkomt met een mooi programma over de culinaire zaken. Doet die lift het al? Uh, uh, hij heeft wat of... kuren, dus ik moet even contact opnemen. Zodra hij echt 100% werkt, dan laat ik het je weten, Joop. Ja, He? geweldig. Dan okay. ga ik uh, een mailtje sturen naar het bestuur. Wens wat ik van uh, plan ben om te doen. En dan maken uh, ja. we afspraken En dan gaan we weer beginnen met culinaire zaken. Goed zo. Hartstikke mooi, Joop. Hé, hey, ga gauw weer Prima. terug naar je werk voor de krant. Ja, en, gaan we uh, doen. En tot volgende week. Oké, okay, dag Dolly. Dag Joop, dag. Uh, oh, uh, oh, ja, hoe ja. Uh, nee gedag iedereen. Ja, natuurlijk Jan. <laughs> Ga je goed. Tot volgende week. Okay, doei, doei. Hoi. En Dolly's dochter deed ons een goede suggestie aan de hand. Want uh, zij is fan van Adele en uh, wij ook. En die heeft het ook overregen. Alleen, streek uit in de brand. Zet fire toen erin. ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, een herhaling van het regionale nieuws van 20 juni 2016. Uh, ik begin toch maar wederom weer met dat beetje oude nieuws... maar uh, misschien toch wel belangrijk. Tussen woensdag 15 juni 2016, half twaalf s avonds... en donderdag 16 juni om 8 uur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 Of belt u liever anoniem, dat kan natuurlijk ook. Dan moet u bellen met het nummer 0800-7000. In de nacht van zondag op maandag zijn meerdere ambulances uitgerukt... en een traumateam nadat een fietser hard en val was gekomen... aan de Kampervest in Haarlem. Rond drie uur s'nachts ging het mis toen de man met zijn fiets onderuit ging...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 En dit jaar gaan ze beginnen morgen van 21 juni tot en met 24 juni. En uh, er zijn leuke routes uh, uitgezet door de Duinen... en door Zandvoort, Bentveld, Bloemendaal en Heemstede. En een deelnemerskaart kunt u kopen voor 8 euro. En daarbij is een lotnummer inbegrepen. En uh, als iedereen binnen is uh, van de tocht op de laatste, de laatste dag dan worden de, loten bekend, de loting bekendgemaakt. Uh, kaarten kunt u kopen bij de bekende verkoopadressen... de Bruna aan de Grote Krocht en Verstegen Wielensport aan de Haltestraat. En ook zijn de kaarten te koop na zes uur... S avonds bij Ankie Missebeek in de Haarlemmerstraat 12... Uh, Reinalda de Jong Helmerstraat 48... en Martine Jouwstra op het Witteveld 11. En voor overige info kunt u kijken op... Website www.zandvoortsevierdaagse.nl en dan de 4 gewoon als cijfer. Een 46-jarige vrouw uit Overveen is vrijdagavond aangehouden in Velsen-Noord... wegens het rijden onder invloed met van alcohol. Omstreeks 9 uur s avonds kreeg de politie melding van een automobilist... die voor de auto reed waarvan de bestuurster hevig slingerde... De politie kon de auto laten stoppen op de Velse Traverse. De vrouw bleek onder invloed te verkeren... en ze blies 805 UGL... waar ze niet meer dan 90 UGL-alcohol in haar adem zou mogen hebben. Dus ze blies eh, bijna maal het voor haar geldende maximum. Bij controle bleek, bleek het bovendien niet de eerste keer te zijn... want de vrouw was al eerder met alcohol opgepakt op 23 mei van dit jaar... Tegen de vrouw wordt procesverbaal opgemaakt en bovendien moet zij haar rijbewijs inleveren. En als het allemaal, alsof het allemaal al niet erg genoeg is, bleken er ook kinderen in de auto te zitten van de vrouw zelf. Een twaalfjarige jongen en een zesjarig meisje. Zij zijn door een bekende van de familie opgehaald en naar huis gebracht. Nou, tot zover het regionale nieuws. of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, we hebben het vandaag te maken met een storing. Dat zal u best wel al opgevallen zijn. En uh, die storing die is verbonden aan een depressie. En uh, ja, heel jammer uh, lieverd van me, uh, genoemd naar mijn jongste dochter Lea. En daardoor is het bewolkt en valt er geruime tijd regen.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 Morgen zijn de perioden met zon, dat klinkt al wat lekkerder. Maar hier en daar is een enkele bui mogelijk. De west- tot zuidwestenwind waait zwak tot matig. En de temperatuur gaat stijgen naar een graad of twintig. Nou, tot zover het weer volgens Rico Schreuder.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 Girl, I love you Just the way you are Don't go changing Trying to please me You never let me die before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 Alle paraatjes, daar is hij niet voor. Hij uh, neemt jou gewoon zoals je bent. Just the way you are. Nummer oorspronkelijk van Billy Joel. Maar uh, heel veel dames met name zijn gecharmeerd van de, de uitvoering van Barry White. Vanwege zijn donkerbruine stemgeluid waarschijnlijk. Het uh, is maandag, het regent. Dus we hebben er nog een gevonden voor u. Rainy days en Mondays. Dan hebben we het natuurlijk over de Carpenters. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit.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 Aaron Carpenter, Rainy Days en uh, Mondays. Nou, het is maandag en het regent ook nog. Dus hoe toepasselijk kan het zijn. En het is ons toch gelukt, Dolly en ik, om uh, twee uur vol te maken met muziek wat alleen maar over regen gaat. Niet alleen overdag, maar ook s'nachts. I Love A Rainy Night, Eddie Rabbit. Well, I love a rainy night. I love a rainy night.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 kan je zo gebeuren dat je ervan houdt dat het s'nas regent. Dan leg je lekker in je bedje ja. als je zo'n zinkend plak hebt. Ja. Het ja. ja. is hartstikke gezellig hoor. Dan hoor je het zo lekker kletteren. Ja, joh. Ja, ja dan slaap je heerlijk op. Daar ja. kwam ik vanochtend ook achter. Nou ken ik wel Tommy Cooper, <laughs> maar. <ken je> Hé, <laughs> ja. hey, uh, ja. Dolly, nou ken ik wel Tommy Cooper, maar, maar ken je ook Adam Cooper? Nee. nee, ik ook niet. Je hebt ook iets gezongen over de regen? Nou ja, ja? Uh, volgens mij uit de musical waar jij het okay. net over had. Ja, ja. Singing in the Rain. Singing in the rain. Ja, we laten ons verrassen.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 In the rain, cha-cha-cha-cha-cha. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Het nummer, zingen in the Rain. En uh, volgens de dijk, de Nederlandse groep, kan zelfs de regen ervoor zorgen dat je gaat zingen. te regenen. En dan uh, denkt Hup van der Lubbe eraan uh, hoe die zijn meisje mist. Ja, we hebben nog een paar minuten te gaan. dolly ik heb nog eentje gevonden van de marmelade ook. Uh, I See the Rain. Uh, die zongen net over de regenboog. Maar nou zien ze de regen toch uh, eerder dan de regenboog. Okay. En jij had voorgesteld om, uh, om eruit te gaan met Rob. Hè? Rob de Nijs. Ja, omdat we begonnen waren met uh, ja. het ritme van de regen. Maar dan in het Engels. Ik denk misschien is het toch leuk om af te sluiten met het ritme van de regen in het Nederlands. Zo is het. Dat gaan we Dat doen. Toch? We ja, doen. mooi. Heb jij nog iets uh, te, te vertellen uh, aan de luisteraars nou ja, geval, uh, Alleen hè? over die sloppistocht dan. Uh, ja. Dat zal ik even snel doen. Ja. Uh, de sloppistocht wordt dus iedere eerste zaterdag van de maand georganiseerd. Die start dan om twee uur. U moet wel reserveren. Dat kan via museumapenstaartjesandvoort.nl De kosten zijn 4 euro per persoon. Maar goed, dan krijgt u ook alle ins en outs te horen van Freek Veldwisch. Die uh, alle Zandvoortse verhalen helemaal uit zijn hoofd weet uh, te vertellen. Dus 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober. tocht in Zandvoort vanuit het Zandvoort Museum. Oké, okay, Dolly, dankjewel voor je uh, hulp weer hier uh, vanmiddag. Ja, graag uh, ons, ons voorzien van het uh, belangrijke regionale nieuws. Leuk gesprek met Joop Van Nes. Joop bedankt. Ja. En uh, wat mij betreft. Uh, Volgende week, ik, we zeiden het al eerder... onze laatste uitzending voor het zomer is. En dan zijn we er weer half augustus, begin september. Denk ik, doe je toch? Uh, uh, nee, uh, 17 augustus starten we weer. Oké, okay. ja. nou, heel mooi. Ja, ja, de marmelade ja, en straks weer op de nijs nog even. Doeg! Doe, doe.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 Vraag beste regen aan de zon, hoe of je dat doet? Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Het ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.